U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Ja, en uh, dit is het tweede uur alweer van uh, de uitzending. Vandaag zijn we live in de studio, dat zijn we normaal nooit. Maar vandaag maar weer eens een keer wel. En, uh, we gaan het tweede uur uh, uh, in ieder geval beginnen met het carnaval der dieren... En Carnaval de Dieren, dat is een prachtige compositie van Camille Saint-Saëns. En het is uh, een stuk uh, wat gemaakt is voor twee pianisten en uh, orkest. En het leuke van dit stuk is dat hij uh, uh, op niet mis te verstaande wijze... sommige collega-componisten behoorlijk op de hak neemt. En dat zult u in de loop van het stuk ook horen. Uh, aparte van dit is dat er ook een uitvoering is gemaakt in de tijd... Uh, met verbindende teksten van Herman Vinkers... Uh, nou, Herman, die uh, hebben we gebeld, maar die wilde niet komen. Dus uh, gaat aan die teksten gewoon lezen. En het zijn hele leuke. Uh, Althans, een bloemlezing. Een bloemlezing eruit, niet helemaal. Maar in ieder geval gaan we dat uh, wel laten horen. Carnaval der dieren. Nou, ik zou zeggen, laat wat horen. Het carnaval der dieren. Sterker dan een vuilnisman is de Pekinese hond.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 Los. Ik kom er graag, maar er heerst een ware bomenplaag. Mijn naam is Koning Leeuw. Ik ben uw gast hier van vandaag, bij het carnaval des animaux. En u ziet zo dadelijk eens geen Polo de Haas, Paul de Leeuw, Vogel, Lucky Knol, Maurice de Hond of Linda de Mol. Maar waarmee wij u nu wel gaan plezieren, houd ik graag wat vaag. Want weet u, ik heb een vreselijke zwakte. Ik houd mij heel graag op de vlakte. Dat de leeuw in de buurt was, had de kip allang doorzien. Ze kon het zeer wel zien aan die dampende hoop Nouvelle Cuisine. Zo'n leeuwenketel, vers uit de bib, is zeer gezond voor een kip. En als zij met haar bekje naar het drekje neigt, heeft ze nog geen erg in die echo die stil verstopt in een berg op enig geluid van een keutel en kip wacht en zacht zwijgt. Zwijgt tot de kip prikt met haar snavel en zo een gat als een navel in het drekje brengt. Schrikt en denkt: shit. moest even zoeken. Ja. Beter klinkt in ieder geval... dan het volgende... malle dier hier in de rij. Een wilde man. Een eigenwijze, Dwars in elkaar... gedraaide knevel. Hij bokt... en hij gekt. Gooit met zijn stuit. Strekt met een klap. En zelden mis... Wek met dat gestrap ergernis en wrevel. Maak mij van kloeke kloek tot bange wezel. Kijk uit, hier is de wilde ezel... Ja, zeg, dat is te snel. Dat red ik niet. Het is toch wat. Ik moet me verkleden als schildpad. En dat wil ik ook wel. Maar het gaat me te snel. Zoals u ziet. Camille saint saëns had iets bedacht. Met een schildpad en een cancan. Maar graag wat kalmer aan als het kan. We gaan ver dan... Bij de eerste tel, ik kan het wel, maar heurig aan, ik dank u wel. Dit is hem nou. Antoon, mijn welpersoon. Ja, Antoon, de dieren komen nu heel gauw met hun vette buiken en malse billen om onze honger te stillen. En Antoon, wat zegt het koetje dan? Tja, het koetje zegt au. En wat zegt het kipje? Ja, het kipje zegt ook au. En hoe doet het hertje? Het hertje doet auw. En uh, hoe doet het... Wat zeg je? Olifantje... Komt nu de kangeroe. Ik weet het, dit is wat zwak. Maar ziet u, het verhuurbedrijf had helemaal geen kangeroepak. Als op de Noordpool in de midwinter horen en zien vergaan, dan komt er in Australië een kangeroe aan. Ook dit klinkt, klinkt zwak. Maar ja, wat moet je zonder kangeroepak? dronk een beetje mal. Het is het carnaval. Van mal tot maling, lalde de paling. De wereld is één grote kroeg. En terwijl hij naar je neven stonk, kotste hij over de borden waarop het gezelschap moordlustig vroeg of er gerookt mocht worden. Wat men hierop zou beslissen, boeide de paling niet zozeer. Hij vond... Dat zorg voor later en gleed terug weer bij de vissen in het water. Samson weer die ezels kaken. Ze zijn niet te vreten. En ik kan het weten dat ze nergens naar smaken. Stug en taai als een zool. En daarbij het lawaai dat ze maken. Het gaat door merg en been. Het klinkt bijna net zo erg als een viool. Hier staan we dan, gasten op een bal maskee. Gezamenlijk verkleed als een schildersatelier. Met één ezel en twaalf kwasten. Maar deze bussels kunnen er wel wat van. Een koekoek wordt nu heel koket verbeeld door de klarinet. En hoort u al een hero tot welke fraaie solo? Tien jaar studie. Leiden kan. die hoog in de lucht vloog, sprak droog dat zijn oog onderwijl drie mijl verder iets zag dat bewoog als een kudde zonder herder. Duizenden dieren aan het walen, omdat het feestterrein moeilijk vindbaar bleek te zijn. En dat was balen. En ook Knudde, een jager, had zich met dat stel bemoeid. En het konijn met wortel en al uitgeroeid. De kolibri, o oh wat een misère, vliegt nu wat lager in een folière. zei de sieraf. En Dikkertje Dap vroeg om een trap. Een trap, zei de ezel... en gaf Dikkertje waar hij om vroeg. Maar helaas, die trap was niet hoog genoeg. Dikkertje Dap, Dikkertje Dapper en Dikkertje Dapst... gingen op zoek naar een overtreffende trapst. Ze deden het niet goed. En ze deden het ook niet beter. Ze deden het best. En ze vroegen aan een orkest, of die van het bestaan van ladders wist. Waarop de pianisten meelig begonnen te blaten... dat zij ladders kenden in alle toonsoorten en maten. Pianisten, weet u, zijn net dieren. Soms zijn ze aardig en soms zijn ze klieren. En kunnen het net zulke irritante kwezels als de wilde ezels zijn... Hoort u maar eens fijn hoe zij, als hun handen treiterig over de toetsen zwalken, met de noten kunnen balken. Een een gaatje misgegaan. De leeuw zat in dezelfde kooi als de zwaan. U had nu dus de zwaan moeten horen. Maar ik vrees dat ze u zo nog maar moeilijk kan bekoren. Weet u, zijn oog niet meer zo fris. Om precies te zijn is dit nog wat er van haar over is. Dit doet me denken aan een berend uit Zuidlaren... Die met zijn scheepje naar Amerika was gevaren. Zo groot waren die gevaren, dat mijn berend spoedig op kon baren, bij zijn familie in Zuid-Laren. In één groot graf, als pieren in een potje, liggen nu berend en zijn familie, botje bij botje. Toch proberen de zwaan te laten muziceren. Het klinkt niet meer zo warm. Het is wat bekoeld. Maar toch heeft het zijn charme. Want het is goed bedoeld. Dus, dirigent, u mag nu af gaan slaan voor de solo van de zwaan. En toen, ook nog de kale neet, als Prins Carnaval verkleed, zong van een kamerbreed tapijt. Ja, toen had dat wel heel veel weg van dichtelijke vrijheid. is tijd voor de finale. Allez maestro, con animo. Leuk, dit. Het is, uh, het is een, een fantastisch stuk. Het is een compleet verhaal. Uh, er is ook een CD uh, van verkrijgbaar, van onder andere het Valerius Ensemble. Met die teksten van Herman Vinkers, die u nu ook hoorde. Ja. Alleen uh, nu werd het uitgevoerd door het Ensemble Muziek Obliek. En uh, Dat van Ensemble dat heeft als uh, bijzonderheid dat ze zonder dirigent spelen. Ja. Dat is op zich wel een uh, behoorlijke kunst, uh, zou ik bijna willen zeggen. Ja, ze Goed. hebben geen dirigent. Ze hebben geen dirigent. En uh, nou ja, Czaran heeft natuurlijk in dit stuk. Uh, um, een behoorlijk gevoel voor humor uh, tentoongespreid. En hij heeft ook, uh, en dat was ook oh, wel het leuke ja. ervan... Uh, hij heeft ook een aantal collega componisten zoals onder andere meneer Offenbach met zijn kan can Die heeft hij natuurlijk <lacht> aardig uh, te kakken gezet... om het zo maar eens even te zeggen. Door het zo verschrikkelijk langzaam te laten spelen. Maar ja, het ging om schildpadden, dus dan gaat het langzaam. Heel langzaam. Ja, heel erg langzaam. Goed, nou, we hebben nog uh, even kijken op de klok. Nou, we kunnen nog eventjes, dus we hebben nog wat stukken uit de lijst over. En um, vandaar dat wij nu gaan luisteren, na dit ontzettend leuke carnaval de dieren, naar een stuk van Christophe uh, W. Gluck. En dat is nou weer zo'n componist die niet zo erg bekend is bij het grote publiek, om het zo maar zo te zeggen. Hij heeft wel een opera geschreven. die heet Orfeus et uh, Enuditie. Mm -hmm. Um, als nummer heeft hij WQ30. We gaan daar uit uh, de tweede acte iets van draaien. En uh, dat is het ballet The Dance of the Blessed Spirits. Oftewel de dans van de gezegende geesten. De fluit uh, wordt bespeeld door Eugène Ormandy. En het orkest, ja, dat is nou weer zo jammer. Dat staat niet vermeld. Nee, dat stond, niet dat stond er niet bij. Hella. Maar maakt niet uit, we gaan er even goed naar luisteren. En dan gaan we naar de volgende. En dat is een communist waar ik persoonlijk nog nooit van gehoord heb. Had. En Angela kennelijk wel. Want ze heeft hem uh, in dit lijstje gezet. Leos Janoczek heet de man. En uh, wat zei je? Ik had eerlijk gezegd ook nog nooit van hem gehoord. Maar okay. ik had even wat dingen beluisterd. Ik denk, oh wauw. Oké, okay. we, uh, we gaan het strijkkwartet nummer 1, de sonate van deze man, beluisteren. En die uh, wordt uitgevoerd door het Noors Kamerorkest onder leiding van Terje Tannersen. Harte muziek van deze meneer check. En we gaan uh, denk ze een beetje naar het laatste stuk toe... wat we vanavond voor u kunnen laten horen. En volgende week dan hebben we een speciale uitzending... met Integraal de Matthäus Passion. Dat is uh, dus op 9 april. Nu gaan we luisteren naar um, Felix Mendelssohn... en zijn pianoconcert in G-mineur... MWV 07, opus 25. Daaruit het deel 3, het Presto. En het wordt gespeeld door het Londens Philharmonisch Orkest... onder leiding van Paul Freeman. Helaas, eh, vermeld de historie wie niet, wie de pianist is. Mendelssohn, pianoconcert. Mooie muziek van uh, Mendelssohn. Pianoconcert. En uh, ja, man had behoorlijk wat snelheid. Dat mag je wel stellen. We zijn er door, uh, dames en heren. We hebben het gehad uh, voor vandaag. En uh, deze live-uitzending van uh, CFM Klassiek. Volgende week dus. Dat ga ik u nog even laten horen. Uh, volgende week dus hebben we natuurlijk dit.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 De Matthäus Passion van johan Sebastian Bach. Ja, en uh, met dit muziekje weet het... als u vaker naar dit programma luistert... dan weet u dat het uh, afgelopen is dat we klaar zijn. En dat we... Uh, mm. ja... Ja, Als we gaan opmaken. Ja, het zit erop, hè? Goed, hartelijk dank voor het luisteren bij deze live-uitzending van CFM Klassiek. Dat gaan we vast meer doen, want het is me eigenlijk best bevallen. Dus uh, ja, dat gaat vaker voorkomen. En uh, nou ja, volgende week uh, met dit programma zien we je dus bij de Matthäus Passion. Die begint ook een uur eerder. We gaan eerst uh, om zes uur hebben een kleine toelichting, een kleine beschrijving, een uh, kleine uitleg... En daarna gaan we hem integraal uitzenden. Ik heb één foutje gemaakt in de spot. Dat is natuurlijk het Amsterdam Barokorkest en Choir. In plaats van ensemble. Maar goed. Nou, dat, uh, dat moet we maar. Voor nu, uh, fijne zondagavond nog. En ik hoop dat we u volgende week bij de Matthäus aan uw toestel of televisie of weet ik hoe kunnen aantreffen. Angela, bedankt voor het uh, prachtig voorlezen van de Herman Vinkers gedichten. Graag gedaan. En voor u tot ziens. Tot ziens.